4 uur aan ook met het NOS-journaal. Oud-schaatster Atje Keule Deelstra is overleden, dat meldt het Fries Dagblad. Volgens de krant kreeg Keule Deelstra donderdag een herseninfarct... waardoor ze in coma raakte en afgelopen middag is ze overleden. Keule Deelstra was een van de succesvolste Nederlandse schaatsters ooit. Ze werd in de jaren 70 vier keer wereldkampioen en drie keer Europees kampioen. Op de Olympische Winterspelen van 1972 in het Japanse Sapporo... won ze één zilveren en twee bronzen medailles. Opvallend is dat Keule Dilstra haar grote successen pas na haar dertigste boekte, nadat ze drie kinderen had gekregen. Ze vervulde daarmee een belangrijke rol bij de emancipatie van de vrouwensport. Adje Keule dilstra is 74 jaar geworden. In Mali zijn bij zware gevechten bijna 80 doden gevallen. In bergachtig gebied in het noorden kwamen 65 islamitische opstandelingen van Al-Qaeda om en 13 militairen uit Tjaat. Die militairen steunen het regeringsleger van Mali en de Franse troepen die vorige maand het land binnenvielen. Sindsdien zijn de opstandelingen uit bijna alle grote steden verdreven, maar hier en daar bieden ze nog fel verzet. De Fransen willen volgende maand beginnen met het terugtrekken van hun troepen uit Mali. De Amerikaanse politieke thriller Argo heeft de Franse filmprijs César gewonnen voor Beste Buitenlandse Film. De film gaat over een CIA-operatie in 1979 om zes Amerikaanse diplomaten uit Iran te smokkelen. De César voor Beste Scenario ging naar Amour, een Franse film van de Oostenrijkse regisseur Michael Haneke. Argo en Amour zijn ook genomineerd voor een Oscar in de categorie Beste Film. In de Amerikaanse staat Washington zijn op een opslagterrein voor nucleair afval zes tanks lek geraakt. De ondergrondse tanks op het Hanford Nuclear Reservation lekken radioactief materiaal, maar direct gevaar voor de volksgezondheid zou er niet zijn. Volgens het kantoor van de gouverneur van de staat zijn geen bewijzen gevonden van vervuiling van de omgeving. Het weer, vannacht lokaal wat lichte sneeuw, het is ongeveer min 5 graden. Overdag eerst geregeld zon, temperatuur schommelt tussen de 0 en 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. In dit uur leggen we wat DNA onder de radioloop. 60 jaar geleden, op 28 februari 1953... beweren twee jonge onderzoekers, James Watson en Francis Crick... aan de Universiteit van Cambridge het raadsel van het DNA-molecuul... te hebben ontcijferd. Die ontdekking deden ze niet alleen. Ook Rosalind Franklin en Maurice Wilkins waren daarbij betrokken. Een kleine honderd jaar eerder had de Zwitserse chemicus Friedrich Mischer... al ontdekt dat levende cellen een complexe fosforrijke verbinding bevatten... Die Later de naam desoxyribonucleïnezuur, kortweg DNA, meekreeg. Op 25 april 1953 verscheen van Watson en Crick... hun beroemde artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Nature... over de structuur van het DNA-molecuul. Ze laten niet alleen zien dat DNA in staat is om op een relatief simpele manier hele grote hoeveelheden genetische informatie op te slaan. Maar ook dat het een typische dubbelhelix structuur heeft die het mogelijk maakt om schijnbaar eindeloos kopieën van zichzelf te kunnen maken. In 1962 kregen Crick, Watson en Wilkins de Nobelprijs uitgereikt voor hun ontdekking. Aanleiding voor woord om een deel uit de serie van Stamboek V naar Stamboek Mens opnieuw de revue te laten plaatsen. Passeren. Dat waren vier documentaires over DNA en genetische manipulatie, eerder uitgezonden in 1985 in het Spoor en gemaakt door Lida Iburg en Michal Citroen. De toon is geheel in de geest van de jaren 80, soms wat griezelend en negatief ten opzichte van genetische manipulatie en klonen. Maar de documentaire geeft een goed beeld van hoe ver men was met genetisch onderzoek in 1985: moorden oplossen met behulp van DNA-analyse was nog ver weg, maar klonen leek bijvoorbeeld al heel erg dichtbij. Deze aflevering gaat dus over wat DNA is. Hoe ver is men met de genetische manipulatie van planten en dieren? Wat zijn de risico's van de vergaarde kennis en van de toepassingen? Luistert u naar Het Spoor. Max, Sylvia en het kind zijn samen en het gaat goed met ze. Een jaar na de geboorte waar dit boek over gaat... is het nog steeds Max zijn grootste zorg... dat hij en zijn nieuwe gezin niet onbekend zullen blijven. Max is wel heel tevreden over de bloedproeven en andere onderzoeken... die hebben uitgewezen dat het kind inderdaad een van hem gekloond product is. Ik heb ook redenen om aan te nemen dat Sylvia nu op de hoogte is... van de herkomst van het kind waar zij de draagmoeder van was. Max weet dat ik dit boek aan het schrijven ben, maar hij is er nog steeds niet mee eens. Alhoewel, zijn verzet wordt al minder, lijkt het. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich mij neer zal leggen wanneer blijkt dat met de publicatie zijn identiteit niet blootgegeven wordt. Ik vraag me af wat hij later tegen het kind zal zeggen. Hij zegt dat hij het zal vertellen. Dat hij zonder moeder verwekt is met behulp van nieuwe technieken. Hoezeer het me eerst ook verbaasde, later leek het me de meest verstandige benadering... Volgens de uitleg van Max krijgen kinderen wel vreemdere verhalen te horen over hun herkomst dan gekloond zijn. Een plomp, grijs gebouw van niet meer dan 34 verdiepingen. Boven de hoofdingang de woorden broed en kweekcentrale en op een schild het devies van de wereld staat: gemeenschappelijkheid, gelijkvormigheid, gelijkmatigheid. De overalls van de laboranten waren wit... hun handen gestoken in handschoenen van bleek, lijkkleurig gummie. Het licht was ijzig, dood, spookachtig. Een groep pas aangekomen studenten, zeer jong, roze en onervaren... volgde de directeur zenuwachtig en tamelijk onderdanig op de hielen. Het Bokanovski-proces, zei de directeur... en de studenten onderstreepten het woord in hun opschrijfboeken. Eén ei, één embryo, één volwassene, dat was normaal... Maar een gebokanowskiseerd ei vormt knoppen, vermenigvuldigt zich, deelt zich. Van 8 tot 96 knoppen en elke knop ontwikkelt zich tot een volmaakt gevormd embryo... en ieder embryo tot een volwassene van normale lengte. Zodat er 96 menselijke wezens ontstaan waar er vroeger maar één ontstond. Vooruitgang. Inmiddels was het oorspronkelijke ei bezig van 8 tot 96 embryo's op te leveren. naar men zal toegeven een reusachtige verbetering van de natuur identieke mensen, maar niet in een schamel aantal van twee of drie stuks, zoals in de oude, levendbarende tijd, toen een ei zich soms toevallig deelde. Nee, bij dozijnen, bij twintigtallen tegelijk. In het tweede uur van Het Spoor. Het onderwerp van de maand. Van stamboek V naar stamboek mens. Een speurtocht naar genen en erfelijkheid. Gekloonde kalveren en reuzenmuizen. Naar insuline en interferon. Geslachtshormonen en kankercellen. Chimpansees en reageerbuisbabies. En de volmaakte mens. Een tocht langs kleine bedrijfjes met miljoenen omzetten en geheimzinnige universiteitslaboratoria... waar wetenschappers spelen met onze genen. Huxley voert ons een samenleving binnen... waarin de voortplanting van de mens... niet meer afhangt van de toevallige ontmoeting van man en vrouw. De staat kweekt planmatig welomschreven categorieën mensen... met zeer specifieke genetische eigenschappen... berekend voor speciale taken in de samenleving... De mensenkweek vindt uiteraard plaats onder goed gecontroleerde omstandigheden in de reageerbuis. Vervolgens veronderstelt de auteur dat de embryonale ontwikkeling langs chemische weg kan worden beïnvloed. Zo kan door toevoeging van een bepaalde stof de hersenontwikkeling van het embryo in gunstige of ongunstige zin worden veranderd. Zodat of erg knappe of zeer domme mensen ontstaan. In Brave New World van Aldous Huxley worden werklegers genetisch identieke mensen geproduceerd via het Bokanowski-proces. Het zou me verwonderen als we het Bokanowski-proces tussen nu en 2050 niet onder de knie zouden krijgen, zegt professor dokter, ingenieur Arthur Roersch. Buitengewoon hoogleraar in de moleculaire genetica aan de Universiteit van Leiden. Vakgenoten werpen wellicht tegen... dat Bokhanovsky vooralsnog geen realiteit is. Maar van recente gesprekken heb ik de boodschap mee naar huis genomen... dat nieuwe technologieën nog steeds op een welhaast sluipende wijze... veranderingen in onze samenleving teweegbrengen. Bericht uit de Volkskrant van 8 september 1984. Kijk, het is ook zo'n embryo. Dat embryo... dat. Heeft dus een weefselklompje gevormd. En nou is het leuk dat op dat embryo, of op dat weefselklompje, allemaal nieuwe plantjes ontstaan. 10. Ja. tien. Ja, inderdaad. Die kun je laten uitgroeien. En dan heb je dus uit één embryo tien plantjes gemaakt. Dat kun je nog uitbreiden. Je kunt, als je dat zo wil, dat weefsel zich verder laten vermeerderen op platen. En dat vormt dus steeds weer nieuwe plantjes. daar staan allemaal reageerbuisbabyplantjes. Hier staan ze dan. En hier zit een soort rode vlek in. Ja, nou... Lijkt me meer die moet er dus... Is dat een zieke dingetje? Die moet er dus uit, want dat is een gist. Oh. Daar is een gist ingevallen, ergens tijdens het experimenteren. Die gist voelt zich dus ook uitstekend thuis op het medium en gaat groeien. Dus deze buis moet eigenlijk weg. Daar hebben we niks meer aan. Professor Reurs stelde net dat het mogelijk is, misschien... om binnenkort met nieuwe technieken identieke mensen te produceren. En als je nou zo'n rondleiding hoort door het laboratorium van de stichting Plantenveredeling waar we waren... dan lijkt het erop alsof ze dat in ieder geval wel met nieuwe technieken al bij planten kunnen. Bij planten worden ze beheerst, hebben we begrepen. Maar ook bij dieren en ook al een aantal gevallen bij mensen. En daar gaan we de komende vier uitzendingen veel aandacht aan besteden. Niet zozeer aan de techniek als wel aan de gevolgen en de consequenties voor de maatschappij. Maar al die nieuwe technieken komen steeds weer neer op DNA... En één keer moeten we dus uitleggen wat DNA is. Heel kort en heel helder. En dat vroegen we aan uit Gieshoff. DNA, eigenlijk desoxyribonucleïne zuur, waarbij die A staat voor het Amerikaanse woord acid, wat zuur betekent. Is een stof, een chemische stof, die eigenlijk uit hele lange ketens bestaat. en die zich bevindt in de kern van de cel. De cel is de basis eenheid van het leven en die cel die vervult een heleboel functies. Die cel die moet weten wat die moet doen en daarvoor heeft die cel een kern. En in die kern ligt al die gegevens, al die wetenschap opgeslagen. In de vorm van lange DNA-moleculen. Die moleculen zijn eigenlijk heel overzichtelijk, want ze bestaan uit maar vier verschillende stoffen. Vier nucleïnezuren, vier kernzuren, die in een eindeloze variatie gerangschikt zijn. Vergelijk het dus met de letters van ons alfabet. Ons alfabet heeft 26 letters en je kunt met die 26 letters woorden vormen. Een oneindige hoeveelheid woorden, talen, dat, daar komt geen eind aan. Nou heeft het alfabet van DNA heeft maar vier letters. De woorden zijn dus veel langer. En omdat je langere woorden gebruikt... is die variatie net zo groot als de variatie in ons aantal woorden. U moet zich dus voorstellen dat er in die kern... hele lange reeksen van die DNA-moleculen zitten... die uit maar vier verschillende verbindingen bestaan. Vier letters. Maar dat zit in de kern en dat moet uit die kern om in de cel in het cellichaam actief te kunnen worden. Daartoe wordt een woord, zo'n stuk DNA, gekopieerd. Er komen kernzuren die in de, cel ook los, in de kern ook los rondzwemmen. Die worden aan elkaar gekoppeld... zodat ze een precieze kopie vormen van het stukje DNA... dat een bepaalde boodschap bevat. En die kopie die verlaat de celkern. Je zou kunnen zeggen, die verlaat de bibliotheek van het hele gebouw. Die celkern is de bibliotheek waar alle gegevens opgeslagen zijn. En telkens wordt er een boodschap gekopieerd en die gaat naar buiten. En die heeft daar zijn effect. En dat effect kan zijn het maken van een eiwit, het maken van een enzym. Vooral enzymen, omdat enzymen chemische reacties kunnen bevorderen... in, in gang kunnen zetten. Dus dat zijn hele actieve stoffen... Vooral het maken van enzymen is een taak van de cel. En dat gebeurt dan aan de hand van die kopie van het stukje DNA... die precies dat enzym gaat maken waarvoor de informatie in dat woord zit. Als een cel zich gaat delen... wordt al het DNA-materiaal precies gekopieerd, precies gedupliceerd... en dan deelt de kern zich in tweeën... zodat die twee kernen weer precies hetzelfde DNA-materiaal... precies dezelfde bibliotheek met zich meekrijgen. Zo gaat het, al eeuwenlang. Maar af en toe verandert er iets aan dat DNA. Geheel vanzelf. Dat doet de natuur. Er, er raakt een stukje zoek, er raakt een stukje in de war. Er komt een nieuw woord bij. Heel vaak leidt dat tot de ondergang van de cel. Als dat niet leidt tot de ondergang van de cel, gaat die cel ineens iets nieuws doen. Dat noemen we een mutatie. En dat gebeurt in de natuur eigenlijk voortdurend. Vrijwel alle mutaties verdwijnen weer omdat ze niet levensvatbaar zijn. Soms is een enkele levensvatbaar en dan is er een nieuwe functie geboren. Het is een uitdaging van de wetenschap om dat proces te willen beheersen. En dat is gelukt. Dat is de recombinant technologie. Want wat doe je? Op het moment dat je weet wat voor woorden wat voor functie hebben... kun je proberen om die woorden chemisch na te maken... Dat is op zichzelf niet zo moeilijk. De kunst is nu om zo'n woord de kern binnen te smokkelen... en zich te laten voegen in die lange keten van dat DNA. En ook dat is gelukt. Het blijkt dat die ketens DNA op bepaalde plaatsen... tussen de woorden opengebroken kunnen worden. En dan kan daar, met een chemische reactie, een nieuw woord... een nieuw stukje DNA tussen. Dat voegt zich dus weer in het geheel... vormt een onderdeel van die cel... en die cel weet niet beter of die boodschap hoort bij zijn eigen bibliotheek... en hij gaat die boodschap uitvoeren. Dat wil zeggen wanneer die eigenschap ook tot expressie komt. En dat is eigenlijk een, een term die je heel veel hoort bij de DNA-technologie. Niet alleen het invoegen van een nieuw stukje DNA... maar dat stukje DNA ook laten functioneren, tot expressie komen. Wanneer dat gelukt is, dan gaat de cel de nieuwe ingevoegde boodschap uitvoeren. En dat kan bijvoorbeeld zijn een eiwit maken, een enzym maken, een bepaalde stof. Het gaat bijna altijd om chemische stoffen. En dan is er dus met recombinante technologie een nieuwe eigenschap in de cel gebracht. Als jij nou even de agenda pakt, want daar staat in welke man we moeten hebben. Iets met een dubbele E geloof ik meneer. Of zo. En er staat ook in hoe we moeten rijden. Welk gebouw van de Landbouw Hogeschool in Wageningen we moeten hebben. Oh, let op Lida, hier heb je het bord Wageningen. Je moet hier naar rechts. Ja. Um, het is vandaag woensdag 9 oktober. We moeten naar meneer Enink. En die werkt voor de stichting Plantenveredeling... Nou ja, het woord zegt eigenlijk al wat ze daar uh, aan het doen zijn. En waar we de nadruk op moeten leggen... is wat nou precies het verschil is tussen kruisen, wat ze al jaren doen... en plantenveredeling door middel van DNA-technieken. Dat moet er duidelijk uitkomen. Wat meneer Enink mij door de telefoon in ieder geval vertelde... is dat uh, met behulp van recombinant DNA-technieken... voortdurend pogen om planten, graan, uh, uh, nou ja, gewassen beter bestand te maken tegen omgevingsfactoren zoals weer, ziektes uh, enzovoort enzovoort enzovoort. Ook door met die genen te sleutelen dus. Een beetje van de een stoppen in een beetje van de ander. Uh, ja. <laughs> Populair wetenschappelijk uh, denk ik dat dat klopt. Hij uh, legt het maar uit. <laughs> U bent meneer? Huizingh oh, ah, Henk. Niet meneer Enink. Niet meneer Die zit misschien op dit moment op de fiets. Okay. Zal ik de koffie even meenemen? We hebben koffie bovenstaan, maar dan mag de koffie ook meenemen. Hij is nog helemaal vol. Okay. Ja. Dag. U bent meneer Eening. Daar ben ik. Dag. Ik hoor net dat u directeur bent van dit instituut. En dat is dan het Landbouwveredelingsinstituut. En waar staat dan SVP voor? Ja. Uh, SVP dat staat voor Stichting voor Plantenveredeling... Uh, de naam is niet de meest gelukkige, vind ik zelf. Het is gewoon een onderzoekinstituut dat zich bezighoudt... met de veredeling, of beter gezegd... veredelingsonderzoek van landbouwgewassen. Het is een onderzoekinstituut dat hoort bij het ministerie van Landbouw... Uh, net zoals verschillende andere instituten ook. Wat zijn nou precies plantenveredelaars? Nou, wat is plantenveredeling, moet je dan eigenlijk vragen? Nou, plantenveredeling uh, uh, is een, is een, is een, is een, een activiteit... Die, uh, die de evolutie een handje helpt. Uh, evolutie kun je verschillend over denken, dat doen wij hier binnen dit, dit, dit instituut natuurlijk ook. Uh, maar wij, wij helpen die evolutie in die zin een handje uh, dat wij versneld uh, de genetische inhoud van planten aanpassen. Uh, dat doen wij op een heleboel verschillende manieren. Dat kun je doen door, door planten met elkaar te kruisen... dat kun je doen door een aantal interessante genen te accumuleren... bij elkaar te brengen, dat kun je doen door te selecteren... dat kun je ook doen door bijvoorbeeld mutatieveredeling toe te passen. Dat is een bezigheid die vooral 20, 30 jaar geleden erg in de belangstelling stond. Net zoveel als momenteel de genetische manipulatie in de belangstelling staat... Want dat is een andere activiteit waardoor het ook mogelijk is om eh, de genetische inhoud van planten te veranderen. Eh, dus toepassing van een aantal meer of minder geavanceerde methoden voor genetische manipulatie. Eh, dat is eigenlijk de laatste en de jongste lood aan de stam van de plantenveredeling. Waarom moeten die planten nou eigenlijk veredeld worden? Hebben we geen goede planten vanuit de natuur? Uh, ja... Natuurlijk hebben we mooie planten en goede planten vanuit de natuur, maar dat hangt, dat hangt van het gewas af. Hè? Dat uh, het productieniveau van landbouwgewassen uh, vaak erg hoog is, erg hoog moet zijn. En omdat die producten van landbouwgewassen ook vaak uh, verwerkt uh, moeten worden. Dat kan alleen, en zeker in de heersende uh, politieke en economische omstandigheden, kan alleen. Als we zo efficiënt mogelijk produceren. Nou, om dat te kunnen doen, uh, is het nodig om die planteigenschappen te verbeteren. Om nou één aardig voorbeeld te noemen. We hebben bijvoorbeeld te maken met, met aardappels. Aardappels is een heel belangrijk, ook een strategisch heel belangrijk gewas uh, voor Nederland. Waar tienduizenden mensen hun brood in verdienen. Uh, die aardappelteelt wordt ten dele bedreigd door een nematode. Dus een soort, soort, soort kleine worm die uh, die, die aardappels uh, aantast. Om dat probleem nou te omzeilen of te vermijden... maken wij aardappels die resistent zijn tegen die nematode. Het aardappelsistaaltje heet dat ding. Die resistentie die vinden we niet in de cultuur aardappel. Daarvoor... Uh, moeten we teruggaan naar een aantal wilde soorten... die voor een deel in Zuid-Amerika worden verzameld. En die wilde soorten nu die, uh, die kruisen we met de cultuur aardappel. En door dat te doen... en dat gaat vaak gepaard met heel gecompliceerd onderzoek. Uh, dus dat gaat vaak uh, samen met vrij gecompliceerd werk. Door dat te doen slagen we erin om gennetjes, stukjes DNA van die wilde aardappel over te brengen in de cultuur aardappel. En daardoor wordt hij resistent. En daardoor eh, hopen wij, of gaan wij er ook uit eh, dat die teelt eh, minder eh, problematisch eh, zal, zal verlopen. Eh, door die plantenveredeling hebben wij eh, bijvoorbeeld graanplanten gemaakt die hun voedingsstoffen anders verdelen dan bijvoorbeeld wilde planten. Uh, dat betekent dat ze meer van hun voedingsstoffen in de korrel stoppen, in meer korrels of grotere korrels dan, dan uh, primitieve vertegenwoordigers. Datzelfde kun je ook uh, zeggen voor bijvoorbeeld aardappelen. Als je primitieve aardappelen hebt, die verdelen hun voedingsstoffen ongunstiger, dus bijvoorbeeld meer loof en minder knollen. Uh, wat, wat wij dan doen, aardappelen maken die die verdeling gunstiger maken voor ons en, en dus meer en grotere uh, knollen bijvoorbeeld produceren. Nou, dat hebben die wilde vertegenwoordigers uh, in veel geringere mate. Wat is nou het verschil met die nieuwe techniek DNA-ringcombinant? Uh, nou, als je nu eens kijkt uh, wat er beschikbaar is op dit ogenblik... dan kun je eigenlijk zeggen van alle gereedschappen zijn er. Er is een hele hoop klaargestoomd in uh, de afgelopen tijd door alle mogelijke mensen. Die hebben dat uh, zeer goed verkocht doorgaans. Die hebben allemaal verteld dat er erg veel mogelijkheden zijn... om. Uh, Genetische eigenschappen van, de ene, van het ene organisme naar het andere over te brengen. Want dat is de truc, hè? Je... Dat is eigenlijk de truc. Je wilt dus graag een eigenschap van een organisme wat interessant lijkt, overbrengen naar een organisme waar je iets mee wilt gaan doen. Waar dus dat die, bepaal, die bepaalde eigenschap tot expressie moet komen. Dus dat betekent dus dat je iets interessants moet kunnen zien en dat je daar iets mee kunt gaan doen. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets eenvoudigs, productie. Als je bijvoorbeeld een gen zou kunnen vinden wat wat dus de eigenschap draagt om een plant tot hogere productie te brengen. Dat zou prachtig zijn. Hoeveel dan zou je dus dat gen ergens uithalen, ergens instoppen en dan was je klaar. Nou, de methode om dat gen ergens in te stoppen, daar is heel wat van bekend. Daar is ook heel wat aan te doen. Alleen het vervelende is eigenlijk dat zo'n gen is er niet... Wat je dus op dit ogenblik erg graag zou willen doen... is om te kijken naar eigenschappen die een plant onderscheiden van andere planten... die hem juist in bepaald geval interessant maakt... Die eigenschap zou je eruit willen vissen, heel specifiek. En die eigenschap zou je daar willen inbouwen waar je hem nodig hebt. En dat is nu op dit ogenblik eigenlijk de lacune. Wat je kunt gaan doen, bijvoorbeeld, is twee cellen van twee soorten met elkaar laten fuseren. Je hebt een bepaalde druk, daarmee laat je die twee protoplasten met elkaar versmelten. Die twee kernen zitten dan feitelijk in één cel. Die kunnen ook met elkaar gaan versmelten. Dat betekent dus dat je twee sets van genetische factoren in één cel hebt gecombineerd. Kijk, een van de bekendste voorbeelden op dit gebied is de fusie van een aardappel met een tomaat. Ja. Dat is al beschreven. Er zijn zelfs officiële namen voor. We hebben nu de, de pometo bijvoorbeeld of, Tom de tomappel, ja. Ja, ja. Dat was de Nederlandse kreet. Die, die zijn er dus. Hoe ziet dat eruit? Uh, die zien eruit als een normale plant. Alleen je kunt er bepaalde eigenschappen herkennen... die uit de aardappel stammen. Andere eigenschappen stammen uit de tomaat. Is Het is uit? dus niet zo... ja Maar, maar hoe maar ziet de vrucht eruit? Ja. Dat je een plant hebt waarbij dus de aardappelen goed te gebruiken zijn. Te eten zijn, wat dan ook. En twee, de tomaten goed te gebruiken zijn. Het vervelende dus is dus dat bepaalde eigenschappen verloren gaan. En dat is dus heel vervelend. Dus het is niet zo dat simpelweg die genetische factoren... dat je die even bij elkaar op kunt tellen. En dat je dus beide sets volledig tot expressie kunt laten brengen. Maar wacht even, krijg je dan een plant waar een aardappel aan groeit... aan het ene takje en een, een tomaat aan het andere... of is krijg je een rode aardappel? Nee hoor. Je krijgt een een of andere merkwaardige plant... die ik zo niet zou kunnen omschrijven. Ik heb er alvast foto's van gezien, ik heb het nooit echt gezien. Maar daar kun je echt geen tomaat aan herkennen. Daar kun je ook geen echte aardappels... Aan herkennen. Als de tomaat en de aardappel... Uh, samen... een technisch trucje is... een uitproberen is, wat niets oplevert... zijn er dan al dingen aan te geven... die wel wat opleveren? Door middel van fusie of door middel... van dat recombinant? We werken momenteel aan de aardappel. En nogmaals, we proberen dus... wilde soorten met elkaar... te fuseren. Je kunt je voorstellen dat in bepaalde... wilde aardappelen een... Ja, een eigenschap is die het maakt dat ze minder vatbaar zijn voor pandemieziekte. Dat noemen we dan resistentie. Ja, oké, okay, bedankt. Dag. Hey, weet je wat ik hier lees? Dat is jammer dat we dat gisteren niet wisten. Toen we in Wageningen waren bij die. Wat zit je te lezen? Mannen, nou, dat is dat boek van Schellekes. Dr. H. Schellekes, Bouwstenen van de Erfelijkheid. En dat ben ik nu aan het lezen, omdat we daar morgen naartoe moeten. En er staat iets in over die plantenveredeling... waar we het gisteren in Wageningen over hadden. En toen hadden we het even over een experiment... waarin ze een tomaat... Een uh, tomappel. Tomappel was het. Tomaat en een aardappel uh, gingen kruisen. Ja, en hij noemt het hier aardmaat in plaats van tomappel. <laughs> Je kan leuk met letters spelen zo. Maar dat was dat een experiment wat uh, verder geen commerciële waarde had omdat het, uh, ja, het was een leuke spielerij, uh, maar verder had het weinig zin, dat verhaal. En Het was verder ook helemaal niet nuttig uh, voor wat dan ook. Alleen maar om informatie te verkrijgen. Maar nu zie ik dat ze bezig zijn, misschien niet in Wageningen... Maar, of misschien ook wel, maar elders... dat ze aardappelcellen willen versmelten met cellen van vleesetende planten. En dat doen ze omdat ze dan hopen een aardappelras te krijgen... Wat de Colorado-kever zelf kan vernietigen. Dat lijkt me dus zinvol. Ja, dat die Colorado-kever, dus een beetje wat de aardappel aanvreedt. Ja, dan wordt het opeens aardig. En als je eigenschappen van een vleesetende plant. Je maar... kunt stoppen bij de aardappel, dan vreet die aardappel die Colorado-kever op. Maar <laughs> weet ik wat die doet, die stoot hem af. Maar ik vind het toch wel eng, een vlees etende aardappel... want voor hetzelfde geld eet hij dan dus je vinger op... vanaf het moment dat je hem gaat schelen. <laughs> ja, als die kever op eet, dan kan hij dus ook je vingers opeten. En je moet je ook afvragen of wij dan weer niet die kever op eten. Een uh, tomappel of een aardmaat maken, dat is misschien niet alles... maar plantenveredeling, dat lijkt uh, heel nuttig, zoals de heren... Het uitgelegd bij de Stichting Plantenveredeling. Eén um, nadeel heeft het misschien wel... is dat je zo dadelijk één heel goed ras aardappels kweekt... wat over de hele wereld verspreid wordt, of één ras rijst. Het nadeel daarvan is misschien dat er straks een ziekte toeslaat... waardoor je in één klap al je aardappels en al je rijst kwijt bent. Zoiets wordt wel eens verarming van het genetisch materiaal genoemd. En om dat op te vangen is er in Nederland en wellicht ook in andere landen een genenbank opgericht. Wat is die genenbank dan? Een opslagplaats van plantjes? Een genenbank is niet meer en niet minder dan een opslagplaats, opslagplaats van plantjes of zaadjes. Of, of, of stekken die in vitro, dus in een buis, staan bij een heel lage temperatuur en daar gedurende een reeks van jaren worden bewaard. En die, die, die genenbanken die zijn er in Nederland, in Duitsland, in de Verenigde Staten, in Rusland een hele goede, in Oost-Duitsland, en ga zo maar door. Met als doel? Met als doel om eh, ook in de toekomst te, te beschikken over voldoende genetische, dus erfelijke variatie. Ja. En te voorkomen dat eh, als gevolg van verschraling of cultuurmaatregelen. of, of, of urbanisatie. Eh, belangrijke planten en genotypen verloren gaan. Ja, ja, als we dat eerder hadden gedaan. dan hadden we nu nog een aantal dierensoorten. Eh, in een reageerbuis gehad. Ja, dat nou, is Dat is waar. Dat is waar. Kunstmatige inseminatie, kleine huisdieren, klinieken, apotheek. We moeten naar, uh, naar verloskunde. En daar gaan we praten met uh, meneer Kruip. En meneer Kruip is de man die bezig is met uh, kalveren en DNA. Gynaecologische patiënten kleine huisdieren, gynaecologische patiënten grote huisdieren. Dat zijn wij. Verloskundige hulp doorlopend. Dokter Kruip zal het wel zijn, hè? Ja. De dokter Kruip. Oeh, Oeh wat het? stinkt dat hier? Vreselijk stront. Ja. Koeien, Oeh. koeien. Oeh, stront. lucht is dit, hè? Dus we krijgen kalveren te zien. Ja, thuis. Oh, dat is een stank, zeg. Ik begrijp nu waarom dat receptiehoopje helemaal dicht is. Hallo, dag. We hadden een afspraak met dokter Kruip. Wilt u het raampje gelijk weer dicht hebben voor de stank? Nee hoor. En begin last van? Nee, stank zeker niet. Oh, oh, oh. Ruik niet meer? Nee. Alleen als ik terugkom van vakantie. En als, en als u thuis komt, ruiken ze thuis dan niet? Nee. Dat is een enorme strandlucht. Nee, als het... In de kamer van dochter Kruip. Kijk, dat zijn nou gewoon Hier. Hier. Embryotransplantatie. Doelstelling. Meer en verbeterde nakomelingen van één moederdier. Kijk, Lida. Je, zie je dat? Dat is een uh, soort poster waarop staat toekomst. Reageer buiskalfjes op bestelling. Uitroepteken. Van bekend geslacht en met gewenste eigenschappen. Eicel en sperma, celrijping en bevruchting buiten het moederdier. tegen. Recombinant DNA, embryonale ontwikkeling buiten het moederdier. Eh, toekomst 2. Snelle aanpassingen van de veehouderij aan nieuwe behoeften. Bijvoorbeeld verandering van veeras, behoud van zeldzame diersoorten. In- en export van dieren. Voordeel is geen quarantaine, geen stress. Opbouw van natuurlijke immunoresistentie En het is goedkoop. Resistensie. immunoresistentie immuno, immuno <laughs> En het is goedkoop. Dat begrijp ik niet. Ja, Misschien dat als je embryo's transporteert... Dat ze dan niet in quarantaine hoeven. Zo'n ja. heel klein quarantaine voor embryootjes. Een, uh, toekomst 5. geslachtsbepaling... en daardoor gerichte voortplanting in verband met seksratio opsporing en uitsluiting van erfelijke gebreken. Toekomst 6, was dat? Ja. Klinkt, uh, Indrukwekkend. Toekomstvisies. Dag. Dag. dag, u bent zo de heer om zo lang te dag. laten wachten. Ja, nu gaat het goed. Dat is een ijstel van een kalf. Dit is een ijstel van een, van een rund, ja. En dat betekent dus dat u aan het bevruchten bent van eicellen buiten de baarmoeder? Ja, dat is... Uh... Is dat dan kunstmatige inseminatie? Nee, nee, kunstmatige inseminatie is gewoon dat je dus de koe... terwijl die tochter is en eigenlijk door een stier gedekt uh, zou kunnen worden... dat je dus sperma. via een pipet sperma inbrengt in de uterus. Dus dit is een stapje verder, maar je dit... haalt de eicel eruit... Ja, je dit is de sperma bij in de reageerbuis. Ja, dit is vergelijkbaar met wat uh, humane gebeurt met uh, in vitro fertilisatie, dus de reageerbuisbaby. Met die verstanden dat het bereiken van dit stadium... dus die eicel met een afgescheiden polygaampje en dat noemen we een rijpe eicel, dit is een onrijpe eicel... die rijpe eicel wordt door de vrouw geleverd. Het rijpingsproces heeft bij die vrouw zelf plaats... En wij willen gewoon een stap eerder gaan zitten. We zeggen, zeker bij de ontwikkeling van het systeem... nemen we gewoon slachthuismateriaal. En nemen we eicellen die absoluut niet rijp zijn. En die gaan we in kweek rijpen. En om te bewijzen dat ze rijp zijn, doen we de sperma bij. En kijken of die bevrucht kan worden. En of die zich dan daarna wil laten ontwikkelen. Maar met wat voor doel bent u daarmee bezig? Uh, ja, nou, uh, dat, dat is een hele vraag. Daar kan ik heel veel antwoorden op geven. A, ah, ten eerste wil je weten of, of je deze regelmechanismen, de hele biologie achter dit proces, kunt nabootsen in vitro. Maar wanneer, wanneer je dit hebt, dan heb je bijvoorbeeld een situatie waarin je een mannelijke en een vrouwelijke kern hebt. En als jullie dus zo straks vroegen: van wanneer treedt nou het DNA en het experimenten met DNA in, in dit veld dan is dat in dit stadium. Uh, dat is het mooiste, want nu heb je nog met één cel te maken. Dat genetisch materiaal moet zich nog fuseren. Nou, wanneer je in de mannelijke kern, en, en dat is de mannelijke voorkern... die is daar, uh, heeft daar de beste eigenschappen voor... wanneer je die nieuw DNA-materiaal aanbiedt... Uh, dat neemt hij dan op in zijn chromosomen... en dan treedt de fusie op en dan zit het erin gebakken. En dan gaat het in iedere klevingsdeling mee. En ja, uh, wat wil je dan? Dat is denk ik nog de hele grote vraag die nog niet beantwoord is. Maar... Men moet dan weten wat men wil. Hè? Wat, wat voor dier zou je willen hebben? En, en kijk, in de mooiste zin van het woord, ik vind dat een, een, een hele acceptabele uh, doel. Je zegt van, bouw nu eens meer ziekteresistentie in. Dus krijg je nou eens dieren die, die een hogere ziekteresistentie hebben tegen allerlei... Uh, Beter bestand tegen ziektes ja. en minder kwetsbaar? Ja. En dat via de genen? Dat, dat is... via de genen. Men weet ongeveer momenteel waar op de chromosomen uh, het DNA ge gelegen is dat codeert voor uh, uh, weerstand tegen ziekte. Ik zie toch hier bij u op dat uh, grote papier staan wat, uh, wat de toekomst is. En dat heeft allemaal te maken met die embryotransplantatie. Want dat staat als hele grote kop ja, erboven. Ja, maar dat is iets anders dan wat u vraagt. Wat doet u aan DNA? Ja. Kijk, ja, uiteindelijk elke kruising, elk fokkerijschema werkt met DNA. Want bedoel dat, dat je werkt met de chromosomen. Uh, maar dat is al zo, zo, zo lang als de mens uh, met dieren omgaat. Maar dat blijft dan allemaal in situ, dus in het dier. Ja, je, maar je... vroeger was het toch altijd een kwestie van uh, een, een, een goede moeder, een goede vader en hopen dat er een goede baby uitkomt. Ja, ja. nou, dus de KI die heeft daar uh, al een bijdrage aan geleverd. zeggen dus we nemen de goede vader en daar gaan we alle moeders gaan we daarmee bevruchten. Dan hebben we via die mannelijke lijn al. Uh, genetische manipulatie gedaan, bij wijze van spreken. Maar dat is de oude uh, manier van doen. Nu, nu gaat het gewoon in de cellen zelf worden gespeeld. Spermacellen is in ijzelcellen stoppen en dat soort zaken. En dat gaat natuurlijk. Dat is een, kees... een stap verder. Dat is een veel stap verder. Dat is wat dichter bij de bron. En klonen, wat is nou klonen? Nou, klonen is van één individu identieke nakomelingen te maken. Dus wat u doet met het klieven. Dus het kunstmatig klieven, het in stukken uh, snijden van een embryo, die dan daarna weer uh, zich herstelt en, en uitgeroeid, dat is klonen in, in, in principe. Een andere manier van klonen is. Er is iemand uh, uh, geweest die, of de Boys van Brazil is dat. Die zegt van: je neemt wangcellen, je haalt daar de kern uit. Nou, in die kern zit dus alle genetische informatie, alle eigenschappen. Je haalt die kern eruit, die stop je in zo'n eicel. En je gooit dus je eigen genetisch materiaal uit die eicel. En je laat hem ontwikkelen. En als je... Dit, nou, wangcellen zijn er genoeg. Dus als je overal volwassen kernen uit kunt halen... en die allemaal in eicellen kunt zetten... dan krijg je natuurlijk gigantisch veel identieke nakomelingen. Is het er ooit de bedoeling dat u kalveren zal gaan klonen? Is dat waar, iets waar u naartoe streeft? Is dat wenselijk? Uh, dan moet ik even voorzichtig zijn... Het wordt gedaan, langs die weg die, die u daar ginds hebt gezien. Dus het klieven, mechanisch klieven, wordt gedaan. Er zijn uh, dus onlangs in, in Friesland twee identieke kalveren geboren. Dat zijn gekloonde kalveren. Maar goed, dat is dan ook toch wezenlijk... En dat is ja. Dat is dan toch iets wezenlijk anders dan wat u zegt, uh, zo'n wangcel... zoals in de ja. Boys of Brazil. Maar, ja, maar dat is dus nog een hele verre toekomst. Uh, en dat daarom, je hebt een cel van een volledig gedifferentieerde... of een kern van een volledig gedifferentieerde cel. Dat wil dus zeggen... die cel heeft bepaalde activiteiten heeft die afgeplakt. doet hij niet meer. Een levercel is een andere cel dan een wangcel. En, en nou ja, ga alle cellen zomaar door. Die hebben allemaal een eigen functie. Terwijl alle eigenschappen liggen natuurlijk in die kern opgeslagen. Dus in principe moet elke cel alles kunnen. Dat gebeurt niet dat DNA is, om het populair te zeggen, afgeplakt voor bepaalde stukken. Nou, ik denk dat het probleem is van volwassen cellen, dus uh, cellen van volwassen weefsel en dan gedifferentieerd tot, tot wangcel of tot levercel. of wat dan, dat je daar dat DNA wat dan afgeplakt is, dat je dat plakketje er niet meer af kunt krijgen, zodat je niet alle informatie meer open kunt krijgen. En daarom denk ik dat zo'n klonen zo zo in de geest van de boys van Brazil toch nog wel heel ver van ons af ligt. Maar, maar stel dat je dat wel kan, hè, dat plakkertje eraf halen. En u ja. zegt het is verre toekomst, dus ergens bespeur ik bij u het idee dat het nog wel eens een keer zal gebeuren. Wat is de wenselijkheid daarvan? Waarom zou je dat willen? Als je nu kan klieven, hè, ja. kunstmatig twee eigen of één-eigen tweelingen maken, waarom zou je dat in godsnaam uit een wang van een koe willen? Ja, wat zal ik daar nou eens heel verstandig op antwoorden? Uh, bijvoorbeeld om tot een efficiëntere bedrijfsvoering te komen. Dieren die, uh, ik stel maar wanneer je dus echt mee kunt manipuleren... dat, uh, dat je uh, dieren met minder uh, voedsel bij wijze van spreken... Dat, uh, dezelfde hoeveelheid vlees en dezelfde hoeveelheid melk zou kunnen laten maken is een reden. Een, een grotere efficiëntie van de bedrijfsvoering. Minder dieren nodig bijvoorbeeld... om zo'n totale voedselvoorziening op de been te houden. Uit bouwstenen van de erfelijkheid van dokter H. Schellekens. De twee muizen zijn uit hetzelfde nest. De linkermuis is echter tweemaal zo groot als de rechter... omdat in de linkermuis toen hij nog maar uit één bevruchte eicel bestond, het groeihormoongen van de rat is ingespoten. Nou, wat Palmieter heeft gedaan, die heeft een stuk DNA, of een directe afgeleide daarvan, wat codeert voor het eiwitgroeihormoon. Dat heeft hij geïsoleerd, dat heeft hij gekoppeld aan een... Plasmiet, maar dat zegt u misschien niet alles. Maar met die plasmiet kun je een andere cel binnendringen. Uh, dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij aan de, aan de muizeicel aangeboden. Is opgenomen dat stukje DNA. Dus dan heb je een muis met een stukje ratten-DNA wat codeert voor groeihormoon. Uh, hij heeft zelf ook al zijn codering voor groeihormoon. Dus hij heeft twee keer diezelfde informatie binnen. En het resultante is geweest dat, uh, dat daar een, uh, een muisje geboren werd... wat twee keer zo groot was als zijn moeder. Had ook totaal iets anders uh, uit uh, uh, kunnen zijn gekomen. Nou zien we grotere dan. En we zeggen, ja, dat komt door groeihormoon. Maar ik denk dat dat niet zo simpel ligt. Hm. Maar, dat begrijp ik niet, het is toch heel voor de hand liggend... als die meneer dat groeihormoon heeft kunnen instoppen ja, maar... in de eicel... Waardoor je een dubbel groeihormoon hebt als zo'n muis dan heel groot is, om dan te zeggen dat dat door het groeihormoon komt? Nou, dat? nee, dat vind ik niet, dat mag je niet zeggen. De groeihormoon is een, is een hormoon wat op zoveel processen in het lichaam aangrijpt. Dat, uh, ja, dat je eigenlijk van tevoren niet helemaal kunt voorspellen uh, dat daar een, een twee keer zo grote muis uit zou komen. Dat is onmogelijk. Dat dat nu toevallig zo was. Nu legt men dus dat groter zijn direct aan groeihormoon. Maar had, in mijn ogen had het best zo kunnen zijn... dat daar een twee keer zo'n klein muisje uit was gekomen. Dat je bepaalde systemen in de verkeerde richting hebt gebalanceerd... en dat je tot, tot, tot, tot uh, lilyputteltjes bent gekomen. Dat had net zo goed gekund. Nu kwam er groter uit en men... En u denkt dat het meer toeval is? Was onvoorspelbaar bedoel, de, de, hoe het op cellulair niveau gereguleerd is. Ik denk dat men dat uh, nog niet zo precies weet. En dan laat maar staan op het hele organisme. Zou je dat met een kalf willen doen? Een twee keer zo grote kalf, maar... ja, <laughs> Of maar een, derg, een dergelijk experiment? Ja, dat heb ik, gezegd. heb ik gezegd. Als ik een stukje DNA wat voor ziekteresistentie uh, codeert... in kan bouwen, zodat inderdaad een, een, een, een dierstam. Uh, wat, uh, wat beter resistent is dan ja? Ik heb uh, in een artikel gelezen over het bestaan van een gaap dan wel scheid. Yeah. U weet yeah. wat dat is? Ja, ja, ja. Dat is een kunstmatige kruising tussen een gaap, schaap <laughs> en een geit. Ja? Waarom zou iemand dan in godsnaam willen doen? Je kunt daarmee een andere kijk krijgen op hoe uh, bijvoorbeeld een embryo tot stand komt. Hoe cellen van binnen naar buiten migreren, et cetera. Hoe die veranderen bij de ontwikkeling van het embryo. En dat kun je natuurlijk binnen één diersoort wel gaan bestuderen. Maar je krijgt totaal andere informatie, een hele andere invalshoek... wanneer je met, met vreemd materiaal bij elkaar gaat werken. Die kun je van elkaar herkennen en onderscheiden. En, uh, en dat dus, biedt gewoon nieuwe mogelijkheden. Dus het is niet alleen maar spielerij van we gaan eens dus leuk een, uh, een schaap met een uh, nee. geit kruisen. Nee, je wilt gewoon dieper doordringen in de materie en eigenlijk in de cel. Volkskrant 7 januari 1981. Van gekloonde muizen naar duplicaatmens. NRC 31 maart 1981. Experimenten met DNA, nauwelijks riskant. Volkskrant 31 maart 1981. DNA-discussie in Nederland, storm in een glas water. NRC 10 april 1981. Aanbidding van techniek en wetenschap is voorbij. Groene Amsterdammer, 27 juli 1983. Meer abortussen na genetische testen? Genetisch onderzoek begint ethische vragen op te roepen. Volkskrant, 18 augustus 1983. Onderzoek naar erfelijkheid hoeft niet te worden gestopt. Wetenschapsbeleid, 9 november 1983. Veilig slapen met recombinant-DNA. De brede commissie heeft gesproken, de twijfels blijven. Parool 3 november 1984. Biefstuk bomen en mammoetkoeien. Biotechniek laat bacteriën het leven veranderen. Als je de krantenberichten zo, zo leest van afgelopen paar jaar... Al is er in Nederland nogal een discussie gaande geweest hè, over dat hele DNA-onderzoek. De wetenschappers die we tot nu toe gesproken hebben over de dieren en de planten, die zijn enthousiast over wat ze doen en die zien ook wel, uh, zien ook wel mogelijkheden. Blijkbaar is er toch iets geweest waardoor men zich is dus gaan afvragen, moeten we nou dat DNA wel of niet uh, doen? Ja, men zegt omdat er toen nog veel minder kennis was van of het niet toch gevaarlijk zou kunnen zijn voor de toekomst, of niet toch... Uh, bacteriën weg konden lopen uit het laboratorium... mensen besmet konden worden. Er was angst in die tijd. Ja, en in eerste instantie waren dat geloof ik wetenschappers... Hè, die zelf hebben geroepen... oh jezus jongens, waar zijn we in God mee bezig? Laten we, daar, uh, laten we daar even mee ophouden, even wachten. Nou, en toen zijn zij daarover gaan praten... en toen is het eerst de Amerikaanse overheid... en daarna de Nederlandse overheid zich gaan buigen over richtlijnen... die er aan het onderzoek gegeven moesten. Op voorwaarden, voor laboratoria... waar experimenten die ze wel of niet uh, moesten doen... Nou, en die richtlijnen zijn er inmiddels. Maar voor die tijd was het toch ook nog een actiegroep. En die waren angstig over de bouw van een zwaar bewaakt... Het zwaar beveiligd laboratorium. Waar dat soort proeven gedaan zouden de worden. Een actiegroep van contactgroep Rijswijk-Zuid. Die bang waren voor het TNO-laboratorium. Omdat zij ook nog eens een keer tussen allerlei enge laboratoria inzitten. En hun leus was... Uh, DNA? Ding. Nee. <laughs> maar goed, om in te gaan op... Uh, op die mogelijke nadelen van het DNA-onderzoek moeten we maar eens gaan praten met uh, Lucas Reinders. Die is ons ook al aanbevolen door iemand. De Stichting Natuur en Milieu. U heeft een uh, aantal malen gepubliceerd over het recombinant DNA-onderzoek en u waarschuwt daar tegen. Waarom? Ja, er zijn eigenlijk twee punten. Het ene punt is de kwestie van de veiligheid van het onderzoek. Mijn idee is dat je hier in een heel moeilijk gebied zit wat betreft de veiligheid. Er is geen theorie waarmee je kunt voorspellen of iets een lang leven zal hebben in de omgeving. En er is... Dan bedoelt u de... Wat bedoelt u daarmee? Iets wat lang leven zal hebben? Daarmee bedoel ik te zeggen van je construeert iets. En uh, hoe lang zal dat uh, blijven leven? Uh, heeft dat mogelijkheden om zich ergens in het milieu uh, te handhaven? Daar heb je geen voorspellende theorie uh, voor. Uh, dat we zeggen, je hebt een evolutietheorie die zegt van hoe het allemaal zo gekomen is dat wij hier rondlopen en vele andere organismen met ons. Maar het is geen voorspellende theorie. Je kunt achteraf zeggen van ja, dat zal waarschijnlijk wel zo gezeten hebben. Maar je kunt niet voorspellen hoe dat verder gaat. Dat is punt 1. En het tweede punt is dat je ook geen voorspellende theorie hebt... op het punt van wat nu gevaarlijk is. Laten we zeggen, als je naar een poliovirus uh, kijkt... dan kun je zeggen, nou, kennelijk is het gevaarlijk. Dus dat is gevaarlijk. Maar als je zou zien hoe het eruit ziet... Hè, je kunt uh, de bazenvolgorde, zoals het heet, opschrijven. Uh, dus hoe zit dat DNA precies in elkaar? En wat voor eiwitten zit er omheen? Als je dan nou zou kijken en ze moeten zeggen, zonder dat je het... Virus kende, van wat zou dat gaan doen, zou je daar geen verstandig woord over kunnen zeggen. Je kunt het alleen maar uit de praktijk aflezen dat het kennelijk gevaarlijk is. En dat maakt het dus bijzonder moeilijk om te weten... als je iets construeert, of het wel of niet kwaad kan. Want er gebeuren ook dingen die, laten we zeggen, niet kloppen met je intuïtie. Bijvoorbeeld wordt gezegd van... Uh, je kunt het veiliger maken, het werken, door bacteriën waarmee je werkt kreupel te maken. Dus dan... Uh, geef dat, je... dat ze niet weg kunnen lopen. Ja, dat, dus je geeft ze dan een aantal veranderingen. Waardoor ze, uh, laten we zeggen, in laboratoriumomstandigheden uh, aangewezen zijn op uh, een aantal voedingsstoffen. Uh, ze kunnen dan niet goed uh, tegen zuren of uh, tegen, tegen stoffen die je uh, als wasmiddelen zou kunnen beschrijven. Dan zeg je, ze zijn kreupel. He, ze kunnen dus niet zo goed tegen een heel groot aantal dingen. Ze hebben een aantal zaken nodig. Met, ze kunnen dus niet buiten het laboratorium in leven blijven? Ja, dat zegt men dan. Maar dat is de vraag of dat inderdaad niet kan. Want er zijn uh, een groot aantal uh, kreupelen uh, micro-organismen gewoon in omloop. Die heten de mycoplasmata. Dat is een hele familie van uh, uh, bacteriën die een heleboel dingen nodig hebben. Uh, tegen een heleboel omstandigheden in het milieu niet kunnen. En zich toch uitstekend kunnen handhaven. Het zijn verwerkers van een groot aantal dierziekten en plantenziekten die kennelijk door hun kreupelheid aangewezen zijn... op een bepaalde uh, omgeving, inderdaad. Maar daar ook op zo parasiteren dat ze ziekte veroorzaken. Dus kreupelheid lijkt in eerste instantie wel aardig. Maar als je precies gaat kijken, dan zitten er toch altijd uh, gevallen bij... waarbij je zegt van... hé, hey, ik vind nou eigenlijk precies het tegenovergestelde... van wat je eigenlijk verwachtte. Hetzelfde geldt met het poliovirus. Uh, heb ik heb me altijd zeer over verbaasd. Het poliovirus maakt fouten. Uh, maakt uh, zogenaamde uh, kapotte defective deeltjes. Dat zijn... Uh, ja, virussen die niet uh, deugen, zal ik maar zeggen, die niet uh, infecties kunnen veroorzaken. Heb ik altijd gedacht, stom, <laughs> moet je niet doen als virus zijn. Dat is onhandig, kan niet, maar toch gebeurt het. En het is waarschijnlijk een van de uh, manieren waarop dat virus zich handhaaft. Uh, door niet te hard te willen groeien... kan hij zich handhaven uh, in de menselijke gemeenschap zonder iedereen... onmiddellijk dood te maken. Hij heeft als het ware een rem ingebouwd dus door fouten te ja. maken... op zijn eigen vermenigvuldiging. En daardoor doet hij iets leuk. Maar het is niet iets wat je denkt van... als intuïtief... <laughs> uh, uh, wat je onmiddellijk uh, verwacht. Dus mijn punt is een beetje... Uh, je zit uh, met grote moeilijkheden uh, met de voorspelling van... kan het overleven en is het uh, gevaarlijk? Dat kun je eigenlijk in laatste instantie uh, niet uh, op wetenschappelijke wijze funderen, wat je daarover uh, zegt. Uh, in zulke omstandigheden, uh, naar mijn smaak, uh, ja, moet je dus uitermate voorzichtig zijn. En dat is men in de praktijk niet. Men heeft een veiligheidssysteem gebouwd wat echt op drijfzand rust. Uh, op op intuïties rust, uh, zou je kunnen uh, zeggen. En waarvan men dus niet kan garanderen of dat ook inderdaad uh, goed uh, werkt. Dus in de eerste uitzending doen we. De planten, de dieren, de inleiding. Een beetje uit te leggen hoe dat DNA nou werkt. En wat geschiedenis. Mm -hmm. En dan kunnen we de hoopvolle nieuwe medicijnen uh, in de tweede doen bijvoorbeeld. Ja. En misschien ook in de tweede, of ze al iets hebben gevonden voor de aids. Op het gebied van DNA recombinant. Dan zitten we ook nog met de gekloonde uh, mammoet en mummie uh, stukjes. Mm -hmm. Ja, we uh, moeten daar maken, de, in de tweede kunnen. dat we naar... Uh... Dat we Amerika zijn geweest, hè, om daar ook wat mensen te praten. En TNO, dat doen we ook uh, in de tweede uitzending, hè? Ja, en uh, wat we dan in de derde beter kunnen doen, is dat prenatale onderzoek. Dus dat je in een heel vroegtijdig stadium die kindjes, uh, de erfelijke ziektes bij de kinderen kan opsporen. Goed. En als preview in de eerste doen we dan de apen van TNO. Lijkt me prima. Oh hoor mij, de kleuterglas. Een beetje de van ja, die grote adem wegrijden, want die spugen nogal. En hier zit er ook eentje tussen die daar behaald is. Hè. Die spugen nogal. Maar je dan hier dan? is het is. Oh ja. <grafie> <laughs> Een redelijk geweld hier, kan ik wel zeggen. Er wordt geshaafd. Zo! We worden op dit moment geheel en al nat gespuugd de aap die aandacht vraagt. Wat een straal heeft hè? Ja. Is dat een soort spelletje? Nee, uh, dat is een soort, een spelletje. kan spugen? Nee, het is doen dat je kwaad wordt. Oh, moet wel kwaad worden. Oh, ja. vinden ze leuk. Dat vinden ze het leukste. Ja, dat kan jij goed, waar ze even ontzettend kwaad op die handen, Wat doet hij dan? Wat doet hij dan? Misschien komt hij heeft weer wat gehaald. Nee. Hé hey, joh! Ze verzamelen gewoon water en dat spugen ze ongeveer en eind weg. Nee gek geworden? Ben je spugen? Ja hoor, hij gaat het weer halen. Hoi! blijf weer water halen. Ja, neem maar afstand hoor Ga Het gaat hard. Ja, dan... Die spugen drie meter ver joh. En weer buikjes aaien, daar kunnen ze geen genoeg van krijgen. Ook een beetje buikje aaien. Een dus buikje aaien. Ja, de ene drinkt de andere om gelijk buikje te aaien. Oh, en het bleef nog lang gezellig met de apen van TNO. U hoorde een aflevering uit het Vierluik van Stamboekvee naar Stamboekmens. Een uh, serie van documentaires over DNA en genetische manipulatie. Hierin waren Lida Iburg en Michal Citroen onderweg op zoek naar antwoorden. Deze serie is uh, in 1985 uitgezonden in Het Spoor... Op het weblog van het VPRO Radioarchief zijn de overige afleveringen te beluisteren. En u kunt dat weblog vinden via www.weblogs.vpro.nl radioarchief komt hij nog een keer. weblogs.vpro.nl radioarchief. De eerste keer dat DNA als wettig en overtuigend bewijs werd geaccepteerd was in 1987. Toen waren er nog grote hoeveelheden bloed of sperma nodig om een dader te vinden. Nu volstaat een kleine hoeveelheid bloed of sperma of iets van die aard. Uh, ruim 8000 Friese mannen, dat is een voorbeeld van redelijk recent... werd gevraagd DNA af te staan in het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra uit 1999. Betroffen verwante onderzoeken waarmee het Openbaar Ministerie... via familie de dader probeerde op te sporen. En dat is gelukt. Dat een nieuw soort bewijs zo'n impact zou hebben en zo omvangrijk zou worden ingezet... dat leek midden jaren tachtig nog science fiction. Dit is Radio 1, u luistert naar Woord. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen naar woord@vpro.nl of u schrijft naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus postbus 11 1200 JC in Hilversum. En informatie over onze programma's. Ja, die vindt u op onze openbare Facebookpagina facebook.com/woord.nl. Na het journaal van vijf uur gaan we verder met woord. En in het volgende uur een gesprek met de voormalige D66-politicus Boris Dietrich.